Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Oud-oorlogscorrespondent Pieter Arnett is overleden. De geboren Nieuw-Zeelander begon in 1962 voor het Amerikaanse persbureau AP... als oorlogsverslaggever in Vietnam. Hij werkte daar tot het eind van de oorlog en kreeg er de Pulitzer Prize voor. In 1991 werd hij bij het grote publiek bekend door zijn berichtgeving over de Eerste Golfoorlog voor CNN. Arnett bleef in Bagdad nadat de meeste westerse journalisten die Iraakse hoofdstad hadden verlaten... Terwijl de raketten neerkwamen, bleef hij live verslag doen vanuit zijn hotelkamer. Pieter Arnet was 91. Het lijkt erop dat het voor boeren onzeker blijft of ze aan strengere mestregels moeten voldoen. Het demissionaire kabinet wilde in een kamerdebat niet duidelijk maken welke kant het op gaat. De Kamer debatteerde met het kabinet over de ruzie die is ontstaan... over de nieuwe mestregels die BBB-minister Wiersma van Landbouw op 1 januari wil laten ingaan... Ze moeten zowel voor schoner water zorgen als voor meer ruimte voor boeren om mest uit te rijden. Wiersma staat lijnrecht tegenover BBB-minister van Waterstaat Tiemann en VVD-staatssecretaris van Waterstaat Aartsen. De politie heeft op de Dam in Amsterdam vier mensen aangehouden bij een pro-Israël-manifestatie. Ze zitten vast voor het verstoren van die betogingen en voor het afsteken van een rookpot... Zo'n 2000 mensen waren afgekomen op de manifestatie... waar werd gesproken door onder andere SGP-leider Stoffer en opperrabijn Jacobs. Op een paar incidenten na verliep het rustig, zegt de politie. Wel werd door tegenbetogers met een rode vloeistof gegooid... en was er rode rook te zien. De bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep op de Bres voor Israël. Het weer vanuit het westen regen. Bij een toenemende Zuidwestenwind is het 5 tot 7 graden. Overdag bewolkt in periode met regen. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 smile. FM. Give it to mama Get it, get it, girl Anytime Say what? Tonight is fine I got my mind made up You can get it, get it. Slouched behind a keyboard, your fingertips are nails. I've been face to face, your social skills surprisingly fail. Come a little closer, I didn't catch your name.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 To close the door Zfm 106.9 FM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 Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.